Het nieuws van 1 uur. Goedenacht. De Wegenwacht adviseert automobilisten een goede jas mee te nemen vanwege het winterweer.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 right next door. Runs off my shoulders How can I hurt When holding you One Touching one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 Het winterweer legt het openbare leven in grote delen...